De overwinning ging naar Irene Wüst, Mariet Leenstra werd tweede en Larine van Riesen pakte het brons. Nette Gerritsen eindigde op de 1000 meter als vijfde. De eindzegen in de wereldbeker ging naar de Amerikaanse schaatsster Heather Richardson, die in Heerenveen zesde werd. Maar Goh Boer eindigde als derde. Het weer droog, veel zon, ongeveer zes graden. Morgen en dinsdag blijft het droog en zonnig. De temperatuur ligt dan nog een graad hoger. De... In Circus ben jij.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 With a voice like Alice ringing out, there's no way to bend. Stevie Wonder en Sir Duke bij een uh, nieuwe Entertainment Review voor deze zaterdag 5 maart 2011. Goedemiddag! Ik hoop dat het goed met je gaat. Het is weer een, uh, een nieuw weekend is aangebroken. Een weekend voor uh, misschien wel uitgaan, misschien wel helemaal niks. Lekker relaxen. Maakt niet uit. Je kan in ieder geval luisteren de komende twee uur naar uh, Entertainment For You. En wat kan je dan nou verwachten deze uitzending? Nou, sowieso gaan wij Roy even bellen. Hij zit uh, weer in Rijswijk. En daar is de finale aangebroken. Ja, de finale is aangebroken. Ook gaan wij even bellen met, uh, met nog een of ander jury die daarin zit. Um, ik kan even niet op nakomen. Maar dat kunnen we even nachecken. Nou ja, dat blijft dan niet bij. Natuurlijk gaan we Popster Henry bellen. En hebben we. Ja, muziek uit de provincie. Met deze week de provincie Drenthe. Wie het, wie het is, hoor je later. Uh... Um, we hebben ook nog Gavi. Gavi is het, ja. Hij heeft een nieuwe single, Jij en Ik, uitgebracht. Hem gaan we ook even bellen en we gaan er even over praten. En hij zit trouwens ook in de jury bij... Um, ja, in Rijswerk bij de talentenshow. Waar vanavond dus de finale is. Verder kunt u nog een... Uh, ja, een heno horen. Bij Lingo. Maar, uh, was twee een gast, uh, te gast en dus opnieuw een zeven letter woord moest hij raden, maar hij wist helemaal niet zo goed wat hij moest zeggen daar kwam iets heel geinigs uit dat komt dus zo meteen en uh, verder nog iets heel geinigs een DJ jargon, een draaiboek een uh, woordenboek voor DJ's wat dit is hoor je straks maar nu gaan we verder met muziek, de nieuwste van Maroon 5 en die heet Never Gonna Leave this. I don't have the strength to so control you De is oorspronkelijk uit uh, 1969, maar door de Vodafone reclame is het weer enorm populair geworden. Don Farden en I'm Alive bij Entertainment for You. Ik vertelde net over uh, Lingo, je weet wel het bekendste spelletje op de Nederlandse televisie. Er was een, uh, een uh, jongen te gast, die, te gast, die heette Laurens. En het is tegenwoordig zeven, uh, zeven letter lingo geworden. En hij gaf een heel apart uh, woord. En We beginnen met Laurens. Zeven letter lingo. Uh, curiosa. C-U-R-I-O-S-A. Nou, dit is er nog niet. Curiosa kan natuurlijk. Chalets. -e C-H-A-L-E-T-S. En nu moet je even opletten Chalette. wat hij zegt. Ja? Uh, Kunsthot C-U-M-S-H-O-T. <laughs> Wat zei je nou, Laurens? Cumshot, <laughs> ja, stond in het uh, woordenboek. Stond dus. oh, in het woordenboek? Ja, ja, ja, ja. Heb je het hele woordenboek uit te uh, ja, nog even. Oh, C-U-M-S-H-O-T. <tie> Oké. Okay. En, dan ga ik toch even naar JP, want ik, ik, ik weet niet wat dit is, uh, JP. Nou, ik weet het wel, maar ik weet niet of ik dat om drie minuten over zeven kan vertellen in Lingo. Want? Het is namelijk een term. Nee, wacht even. We moeten wel voorzichtig zijn. Er zijn er altijd nog hele leuke kinderen die kijken naar Lingo, hè? Precies. Laten we zo zeggen dat het een bepaald moment... in een hoogtepunt van een scène uit een film is... die je pas heel laat ziet. Laurens, daar heb je toch geen woordenboek voor nodig? Ja. Lisa. Oh, oh, oh, oh, Laurens toch, Laurens toch. En je ziet hem ook kijken en iedereen ligt in een deuk. Oh, wat een gek ook. Kwart over vijf en we gaan... Uh... Even naar een plaatje, want daar heb ik zin in. En dat kan allemaal bij Entertainment Reel. Wat yeah! zei je? Got a soul. And it's good music. Ja, want deze artiest uh, heeft zijn debuutalbum uitgebracht. Ik heb het wel vaker over hem gehad. Charles Bradley. En zijn debuutalbum heet No Time for Dreaming. En er staan echt hele te gekke nummers. op, bijvoorbeeld The World is Going Up in Flames. En deze is ook goed hoor. Charles Bradley dus... And I believe in your love. Ooh, I believe in your love. Try to Me. You think because you give me love that I'm gonna give in Like they say it's only a thrill Caro Emerald heeft een traantje weggepinkt toen ze hoorde dat ze haar stem kwijt was. 29-jarige zangeres werd onlangs verlost van een poliep op haar richterstemband. En mag de komende tijd dus nog niet zingen. Ze zegt zelf, ik heb natuurlijk wel gehuild... Uh, ik schrok er ook van, omdat je blijkbaar toch iets niet helemaal goed hebt gedaan. Dat is even slikken. Uh, de zangres die donderdag een zilver Harp uh, uh, en de prijs voor beste Nederlandse lied kreeg, bij het Buma Harpengala, kon eigen zeggen niets anders doen dan de situatie accepteren. Ik ga ervan uit dat het goed komt. Er is nooit eerder wat, ik, uh, wat met mijn stem geweest. Emerald maakt zich trouwens geen zorgen dat haar buitenlandse carrière in het slop raakt. Ze zegt zelf, als de muziek goed is en ze vinden het vandaag nog goed, dan vinden ze het over zes maanden ook nog goed. Ja, dat, dat geloof ik ook best, want ze heeft een heel erg goed album gemaakt. En deze was ook leuk, Car Emerald en Stuk. We gaan even weer met Snow Patrol en Just Say Yes. Out to make you see. I want you to stay here I won't be okay, and I won't pretend I am So just tell me today, uh, take my heart Please take my heart Please take my heart Brought so Be to and fro like this Bluff en uh, Blauwe Ruis, echt te uh, gek. Bluff heeft trouwens een nieuw album uitgebracht. En als uh, jij ja, doet het heel erg goed, dan staan ze dus op nummer 1 in de album-hitlijst. Dus uh, nogmaals complimenten voor de band Bluff. Even iets anders, iets waar ik heel erg om gelachen heb: DJs. Het is eigenlijk wel een beetje een stel apart. En uh, vroeger was het misschien nog erg om met een uh, Dusjuggie te praten. Maar er is nu een uh, soort woordenboek. ...uitgekomen, DJ Jargon heet dat... ...met de taal van de DJ's... ...en dat is dan vertaald naar gewoon Nederlandse taal. Bijvoorbeeld... ...er staat um, apparaat bij de A. Straks na 1 uur... ...Bernie Besselink op het apparaat. Apparaat moet uh, dus radio zijn. Daar blijft het niet bij, want er staan nog veel meer. Je komt erin na de bumper. Een bumper is een uh, korte jingle... ...voor programma of item. Of bijvoorbeeld... Uh, ...mijn deksels zijn vet als spek. Dexels hoofdtelefoon. En zo gaat het door. Er staan echt enorm veel van die dingen. De volgende ster is dat klaar. Artiest bijvoorbeeld. Of uh, Whitney Michael slow to the medium. Dus transition. Jingle om de doorstart van twee platen met verschillend tempo mee te vergelijken. Zo gaat het dus bij de dj's. Stoeren praat. Maar als je nou echt wil weten wat het is en uh, hoe ze praten, kijk dan even op www.uithilversum.nl slash djjargon Verder met muziek, milk en sugar, Vaya con dios, Hey Nanena. Condios dus en uh, milk en sugar. Heen naar de na. En wij gaan over naar Rijswijk. Want daar staat uh, Roy. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Eigenlijk zou ik in de studio zitten voor de planning, maar ik had een foutje in mijn agenda gemaakt en ik zit gewoon in Rijswijk vandaag. Met een grote finale van de regionaal talentjacht in Rijswijk van Amber Music. Uh, veel grote talenten vandaag. Heel veel grote talenten. Ik ga even op een rustige plekje staan. Ja. En, uh, ik kan ze dit keer allemaal noemen, want ik heb een briefje. Uh, Rob Rietsbroek, Alfred Schriks. Kamen, Ladan, Jeroen, Heijenmans en een op het gastvertreden van Javi Escalera, Eva Lisa, Samantha, Audi. komen allemaal optreden tijdens uh, de grote finale van de regionale talentviacht in Rijswijk. Uh, wat wel uh, leuk is, uh, dat we natuurlijk de jury hebben met Javi Escalera, Bianca Dame en om niemand te vergeten Ronald Kruid. Ik mag het weer presenteren weer net als altijd. En ik, wat het nog leuk is om te vertellen, ik krijg een real-life soap. En uh, die real-life soap zijn ze op dit moment gewoon aan het opnemen. Ik had een cameraman in mijn auto en uh, we hebben echt 15 filmpjes opgenomen. Dat meen je, tot je niet. Totdat het eindelijk goed ging. Uh, dus uh, ja, dat is wel heel erg leuk. Dus uh, dit allemaal via het YouTube, YouTube kanaal te vinden van On Air Fans En uh, binnenkort misschien ook wel op een regionale televisie zetten. Daar zijn we nu op dit moment trots mee bezig. Een, uh, reality show. Jezus, grappig. Hé, hey, komen die gasten ook volgende week in de studio dan? Nou, dus we gaan ze waarschijnlijk gewoon even bellen. En ik heb de tas kan bij me. En ik hoop dat ik eindelijk het techniek toelaat. <lacht> ja, want vorige week zou je wat opnemen. En het was ook weer niet gelukt. Nee, dus je zou nu is, al even is, moeten. Pascal is een grote prutser, wil ik zeggen. Nee, ja, nou, nou, nou, nou. nou. Het is een hele lieve jongen. Alleen, het gaat af en toe eventjes wat mis. En dat gebeurt altijd met techniek, hè. Techniek is zo onvoorstelbaar. Maar ik zie achter het raam, want ik sta buiten. Zie ik Pascal druk aan het testen. <lacht> kijken of we het gewoon op ziel kunnen doen. Dus dat komt helemaal goed, Rudy. <laughs> nou, ik hoop het in ieder geval. En, ja, en we gaan natuurlijk ook even naar binnen. En dan kunnen we even gaan kijken of we uh, iemand mee naar buiten kunnen stretchen die meedoen. Uh, even kijken of ik een deelnemer uh, zie. Ja, ik zie Alfred Grieks. Alfred Grieks is natuurlijk een van de deelnemers die door is naar de finale. Yep. Alfred, hoe is het uh, om in de finale te staan van de regionaal Het Belangrijkste punt wat ik vind is dat het gezellig is. Is het ook gezellig? Nog uh, niet, het is nog rustig, maar uh, dat wordt straks wel goed. Als ik ga zingen, ik had het dak gras. Ja, ja, ja. ja, want uh, van de week heb je ook een, uh, in Zandvoort gestaan, in het Wapen van Zandvoort. Ja, het geluid was een beetje slecht, maar het was wel weer een fantastisch optreden. Ja, het was, een, het was een weer een gezellig feestje en uh, dat doen we uh, zo uh, gemiddeld. Uh... 40 per jaar van, dus uh, hartstikke leuk. Misschien ook leuk, leuk te vertellen, 27 maart is de, natuurlijk de dorpsfeest in Zandvoort, daar ben je ook bij, hè? Ja, dan sta ik uh, ergens op een verhoging, heb ik me laten vertellen. Ik weet niet precies waar het is, maar volgens mij is het vlakbij het wapen van Zandvoort. Grafheidsplein. Bij de bioscoop, hè? Ja. Nou, er wordt ook uh, een gezellig feestje. Namens nou, uh, Amber Music en On Air Defense heel erg uh, succes en uh, geniet ervan, hè? We gaan gas geven dadelijk. Helemaal goed. Nou, we gaan eventjes uh, verder uh, bij de eigenaar. Ik sta hier naast de eigenaar van uh, de Loresnoor in Rijswijk. Je bent even op Radio Zandvoort. Hoe is het om zo'n talent hier achter hier te hebben? Ja, hartstikke leuk eigenlijk. En uh, de kwaliteit is ook ontzettend hoog. Ontzettend leuk. En uh, verwachten we een leuke winnaar vanavond. Beetje misschien al, een beetje stiekem? Ik heb wel mijn favorietjes. Ik zal dit hard opzetten. zeggen, want ik wil de rest niet afvallen. Maar er zitten een paar hele goede bij. En ik, uh, ik heb mijn favoriet, absoluut. Dankjewel. Absoluut. Nou, Rudy, je hoort het, het is een heel groot uh, succes, uh, de Talentjacht in Rijsrijk. Ja. Ik sta hier uh, naast Jeroen. Jeroen uh, is bekend ook uit Zandvoort uh, bij de Talentjacht in de Dansé. Uh, Jeroen, um, jij staat hier ook in de Talentjacht. Had je het zelf verwacht? Uh, nee. nee, ik had het uh, zelf niet verwacht. Nee. Zeker niet omdat je weer na een lange tijd weer een keertje meedeed met een Talentjacht. Dus, nee, dat had ik echt, echt zeker niet verwacht. Hoe hoog schat jij je kansen vandaag in? Ja, ik, ik weet het niet, Ik kan er geen uitspraken over doen, ik, uh, ik ga gewoon lekker mijn ding doen, plezier maken. En uh, ja, van de artiesten die ik heb gehoord, die zitten ook wel een beetje in hetzelfde repertoire als ik. Dus ik heb wel een troef natuurlijk achter de hand. En, uh, joh, en we gaan het gewoon zien vanavond. Gewoon lekker ons best doen, plezier maken en uh, we zien het wel. En de grote vraag, heb je je gitaar vandaag bij je? Uh, nee, ik heb mijn gitaar uh, achterwege gelaten. Ik heb een, uh, een eigen nummer gearrangeerd. Daar speelt die gitaar uh, vanzelf op mee, want het is hier gewoon uh, ja, veel te klein. En uh, de mogelijkheid om die gitaar aan te sluiten, dat is een beetje ingewikkeld, omdat die... Uh... Gitaar niet semi-acoestisch is, dus dan moet je weer met twee microfoons, twee standaards gaan werken. Ja, dat heeft dat gewoon geen nut. Dus uh, we hebben gekozen om uh, een nummer te arrangeren en uh, gezellig met die band uh, te gaan zingen. Nou, wel een eigen nummer. Nou, als je, als je, de, als je een van de winnaars bent, dan hoor je zeker van de week terug op de radio. Ik hoop het. Dank je wel. Graag gedaan. Uh, Rudy, uh, misschien uh, tot slot. Uh, misschien kan je, uh, jij en ik klaarzetten via de computer, want dat is het liedje natuurlijk uh, van... Uh, van, van Javi Escalera. Ja, je? heb je klaarstaan? heb je klaarstaan? En dan ga ik de grote man ook maar natuurlijk even wat dingen vragen, want dat is natuurlijk belangrijk, want dat wordt bij het liedje natuurlijk. Graag. Javi, hoe is het met je? Hoi, hoi, ja hartstikke goed, hartstikke druk. En, uh, maar wel goed, wel hartstikke leuk. We allemaal leuke dingen, dus uh, ja, positief. Ja, jij en ik hebben vorige week al kunnen luisteren via de radio. Wacht uh, het liedje een beetje bij de luisteraars en televisie. Nou, de reacties zijn heel erg positief. Uh, ja, iedereen vindt het een geweldig nummer. Een lekker dansbaar nummer. Hè? Mensen kunnen niet blijven zitten als ze het nummer horen. Ik heb uh, morgen in Koerhaus de uh, eerste grote optreden met het nummer. En dat is tijdens de Nationale Kampioenschappen. Uh, in Koerhaus in Scheveningen. Uh, van 11 tot 3. Dus uh, mensen, jullie zijn bij deze uitgenodigd. En uh, ja, hartstikke leuk. We wachten ontzettend veel mensen en uh, heel veel media en uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan ons best doen. En de reacties zijn heel erg positief en uh, ja, we zijn aan het vloeien. Ja, uh, Javi, uh, je bent ook al op bezoek geweest bij TV Oranje. Hoe was dat? Ja, dat was een hele leuke ervaring. Echt uh, sup, super sympathiek, uh, de mensen. We hebben ook de eigenaar gesproken en de vrouw van de eigenaar. En uh, ja, echt hartstikke leuk. We hebben daar een promo opgenomen voor het liedje Jij, Jij en Ik voor de videoclip en uh, ja, heel positief. Echt superleuk, echt superleuk, ja. Stel, nou, ik wil het liedje downloaden. Waar kan ik terecht? Nou, liedjes te downloaden bij uh, legaldownload.nl. Uiteraard als je op mijn site kijkt www.javiescalera.com of.nl, dat kan ook. Uh, dan heb je daar ook een link naar de videoclip op YouTube en je hebt daar een link om de CD uh, te downloaden. Heel erg bedankt voor je tijd, Jaap. Heel veel succes. Dank je wel, Roy. En we gaan er iets moois van maken. Dank je wel. Dat was Jaap via Escalera, Rudi. Um, Jaap, wij gaan langzaam op naar de grote finale van de talentjacht hier in Rijswijk. We kijken er... Met uh, plezier uh, naar uh, toe. En uh, ik uh, zou zeker zeggen, volgende week horen we meer tijdens natuurlijk C CFM Entertainment for You. Want dan uh, gaan we natuurlijk de uitslag ook een beetje bekendmaken op de radio. Want dat zou wel leuk zijn, hè Rudy? Ja, nou, maak er een hele mooie avond van. Ja. Veel plezier en ik zie je volgende week. En wij gaan de nieuwe van uh, Javi Escalera draaien. Ja, jij en ik, hè? En jij en ik komt eraan. Hé, hey, fijne avond. Hoi. Okay, hoi Rudy. Bye bye.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 Ja, What do? Yeah. Ja, wat een leuk nummer hè De nieuwe van Javi Escalera En die heet Jij en Ik We gaan verder met het volgende nummer De nieuws van David Guetta en Rihanna Boosted, that chick? Be -be adrenaline en moves oh, I that chick oh. en dit vind ik yeah. ook leuk hoor Lukken, de Rapper Abidjan en dan weet oh, je het nu Soms ben ik niet mezelf Je kent de hit, dat weet niet eens de helft Vele prezen, vele willen dat ik ster. Maar ik kan me sterren, Denk terug, ging nog naar de kerk Loop het overnieuw, maar ik gat ik was nog elf Kijk naar de wielen op de ballen. Ja ik zie zo opvallen, loop ik door de bloedstraat Hoor ik nog die knallen Toen wist ik nog niks van hits Rip deals van chips Zijn verkeerde beslissingen Je ligt in je kist Maar je bent makkelijk verlaat als je niks hebt Thuis, we hadden stressen Mijn broer had de sterf. Ja, yes, ik was m'n rap, ze aan het ontwikkelen Pikkelen, bitches op m'n pik zitten me. Nog steeds die fik in graaf je graf, maar ze diggen me. De onderbaas van Amsterdam, herinner me Nog een pakje zwaar voor de kost, het laat me niet los Hopelijk m'n moeders trots en Amsterdam zingt oh. En als je het niet wist, dan weet je het nu Flikker Weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg, ze willen horen van de man Horen wat die kan Vragen me constant Wanneer dropt je album dat Wanneer dit, wanneer dat Wanneer zus, wanneer zo Heb geen rust aan mijn hoofd Is het leven dat ik koos. Had ik geen shows Ging ik niet naar de zoos. Maar de straat op mijn soos uit uitkeren Ik zie mijn moeder drogen Dat ze Toen werd ik het Hij uitgetrapt. het, het is hard Maar dat maakte me vinderen. Het gaat hoe het gaat S'avonds laat nog steeds paraat Op de straat ik liefde overal waar ik kom. Mensen weten dat ik overal harder kom dan de helft van die rappers die mijn stad representen. Je moet het slikken, net als je bitch die mijn pik ligt. Oh. En als je het niet wist, dan weet je nu flikker. Ik ben eigenlijk niet zo van de rap, maar Arie John heeft toch een te gek nieuw album uitgebracht. Namelijk, die heet uh, Onderbaas. heeft ook vele duets gemaakt, onder andere met uh, Lange Frans en Mick Harren. En deze staat er ook op, dan weet je het nu. today. Oh, but I'm... September Het blijft een lekkere plaat hè Spendo Ballet En golf. Had een grote hit in 1983 met het nummer En nog steeds wordt het regelmatig gedraaid Op de Nederlandse en internationale radio En dus ook hier bij ZFM Sandvoort Je luistert naar Entertainment View En uh, straks zijn we terug met het uh, Alweer twee uur van uh, Entertainment View En natuurlijk uh, gaan we Popstar Henry bellen Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied Ook hebben we muziek uit de provincie. Met deze week de provincie uh, Drenthe. En nog iets heel grappigs. Uh, L'amour to sure. Dat liedje van DG de Acostino. Te, te, te, er is iemand die heeft het op het orgel gedaan. Is dat leuk? Dat hoor je allemaal na tweede uur. Maar nu eerst CNC Music Factory. Gonna make you sweat.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 De regeringsgezinde troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen... claimen over en weer dat ze steden op elkaar hebben veroverd. Op verschillende plaatsen langs de kust is ook vandaag weer zwaar gevochten. De steden Misrata en Raslanouf ten oosten van de hoofdstad Tripoli... kwamen opnieuw onder vuur te liggen van Gaddafi's leger. Misrata zouden 18 doden zijn gevallen. In West-Friesland is de afgelopen maanden benzine gestolen... uit tientallen auto's in de regio Horen-Enkhuizen...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 De hoge rente bemoeilijkt het economisch herstel, zegt de premier. Feyenoord heeft voor de tweede keer op rij gewonnen. Uit tegen Heerenveen werd het 1-0. Heracles verraste bij FC Groningen. Het werd 4-1. Groningen moest de vierde plaats daardoor afstaan aan ADO Den Haag. Voor de Almeloers was het de eerste uitoverwinning in 17 uitwedstrijden. FC Utrecht Rode JC werd 1-1. Sprinter Jan Bos heeft zijn laatste wedstrijd geschaatst bij de wereldbekerfinale.